7 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aan het begin van de avond in het Kremlin ontvangen door de Russische president Poetin. Er werden hartelijk handen geschud waarna het gezelschap naar binnen ging en de gouden deuren van het Kremlin gesloten werden. Er is een diner waarbij onder andere ook minister Timmermans aanschuift. Premier Rutte zegt dat de koning vanavond geen politieke kwesties aan de orde zal stellen. Het koningspaar blijft tot morgenmiddag in Moskou voor de afsluiting van het nederland jaar. De inspectie voor de gezondheidszorg breidt het onderzoek uit in de zaak Tuitjehoorn. Huisarts Tromp uit die plaats pleegde begin vorige maand zelfmoord nadat hij was geschorst door de inspectie. Minstens vijf andere zorgverleners worden nu bij het onderzoek betrokken, waaronder een apotheker, een huisartsenpost en een andere individuele huisarts. Onderzocht wordt hoe de huisarts aan de grote hoeveelheden morfine en het rustgevende middel Dormicum kwam waarover hij beschikte. In een internationaal onderzoek naar miljoenen fraude met nep aandelen zijn vijf Nederlanders opgepakt. De mannen worden ervan verdacht dat ze mensen hebben overgehaald aandelen te kopen die niet bestonden of waardeloos waren. Ze zouden op die manier 10 miljoen euro hebben buitgemaakt. De politie heeft 13 woningen en 2 kantoren doorzocht. En er is beslag gelegd op onroerend goed, sieraden en 15.000 euro. In Eindhoven werden ook drugs ingenomen. Daar vond de politie anderhalve kilo cocaïne en 16 kilo ecstasy. Pillen. De politie heeft vijf Amsterdammers aangehouden voor het voorbereiden van een mislukte liquidatie eind 2011 op de vice-president van Motorclub Satu Satudara in Amsterdam. Onder hen zijn de twee hoofdverdachten Dick V. en Danny K. Zij zitten alvast omdat ze lid zouden zijn van een criminele bende die wordt verdacht van drugshandel, witwassen, zware mishandeling en vuurwapenbezit.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 ABB verkeersinformatie Twintig files staan er nog. De meeste avondspitsfiles lossen nu snel op. Maar bij Rotterdam gaat het nog lang duren, vrezen we. En er is bij Den Haag nu een ongeluk gebeurd. Uh, stad uit op de A12, de Utrechtse baan. Bij het Prins-Klausplein zitten meerdere auto's en een motor tegen elkaar. Er staat drie kilometer file achter. De weg is nagenoeg dicht. Verkeer kan er met enige moeite, langs heb ik begrepen, van ooggetuigen. De A12 Duitsland naar Arnhem. Daar was een ongeluk bij uh, Duiven. Daar staat nu nog vijf kilometer file. Maar alle rijstroken zijn weer open. En dan Rotterdam. Daar was de A15 lange tijd dicht van Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Pernisse staat nu 9 kilometer stilstaand verkeer. Voor het verkeer in die file is er enig goed nieuws. Want via de uh, oprit zijn er weer twee rijstroken beschikbaar gekomen. Dus het verkeer in de file kan er langs. Maar het is echt af te raden om die A15 voorlopig naar uh, Rotterdam te nemen. Beter rijdt u om via de A4, via de Beneluxenol. Op de A20 vervolgens naar Gouda staat ook file. Maar die begint nu wel een beetje op te lossen tussen Vlaardingen en Rotterdam Centrum.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Ik ga vanavond in dit programma praten met Jan Donkers. En ik ga praten met Jan Donkers over zijn boek Elvis ligt op zorgvliet. Welkom Jan. Dat is een verhalenbundel van je. Ja. En dat is eigenlijk uh, een verhalenbundel... nadat je als verhalenschrijver... Ik heb het niet precies geteld, maar hoe lang? Ge... 35 jaar. 35 jaar. <lacht> ja, dat is nou ja, 35 jaar niet gebundeld. Hè? Ik heb natuurlijk in, in die jaren af en toe op commando... of op verzoek hier en daar wel uh, verhalen gepubliceerd. En daar is er een kleine terugslag ook nog van te vinden in dit boek. Een aantal verhalen die, die bleken nog wel opgepoetst te kunnen worden. Uh, maar de rest is eigenlijk allemaal nieuw, Ja. Mm wat je overigens in al die jaren... tussen zeg maar, die verhalenbundels en nu hebt gedaan... dat zal ik ook even heel kort vertellen. Zonder dat het een carnaval van feiten gaat, gaat worden. Je bent natuurlijk heel erg lang... Uh, werkzaam geweest voor de VPRO-radio. Mm -hmm. Buitenlandreportages gemaakt. Maar wat mij betreft toch vooral... de man die uh, popmuziek... Uh, Salon Vee heeft gemaakt. Precies, Salon Vee heeft gemaakt. Ik zocht even het goede woord, maar dat... Dat is het goede woord inderdaad. Uh -huh. Je hebt ook in Austin en Berkeley gezeten... waar je gastprofessor was... omdat je uh -huh. veel weet over Amerikaanse literatuur. Af en toe zien we je ook nog in de wereld draaien door... om daarover uh, over te praten. Maar even terug naar die tijd... dat je je eerste verhalenbundels uh, schreef. Oh, uh -huh. Jaren zeventig. Dat herinner ik mij ook vooral. Ik was toen denk ik jaar of achttien... en ik herinner me een van die bundels van je. Ouders van nu. Zijn uh -huh. dus vaderbundel, verhalenbundel. Daar stond je achterop. Of je zat achterop... Uh, uh, en je was gefotografeerd en daar stond ook bij... deze man heeft voor Hitweek uh, geschreven... werkte toen al voor de VPRO Radio. Ja. Je schreef ook uh, voor de Haagse Post al, volgens mij. Ik dacht toen ergens op het, platte van, het platteland zo van... zo, dat kan dus allemaal, maar mooi. Ja. Uh, er Toch... stond ook nog bij... je had ka je kandidaat sociologie. Heb je dat ooit afgemaakt? Jazeker. Uh, wel dus waar vele jaren later... toen mijn uh, moeder overleden was. Uh, want... Terwijl ik met al die dingen bezig was waar je, die je nu opzomt. En uh, waar dus ook een, een reeksje, een flinke reeks ondertussen non-fictieboeken bij is gekomen. Hè? Maar dat, daar kunnen we het zo dadelijk over hebben. Ja. Uh, dus Ik, ik had, geloof ik, al twaalf boeken gepubliceerd. En mijn moeder bleef steeds maar vragen. Wanneer ga je nou eens afstuderen, Jan? En ik had er geen tijd voor. Ik had mijn kandidaat Sociologie. En toen zij overleden was, uh, toen dacht ik. Uh, iedere keer als ik naar het graf ging, toen dacht ik. Kreeg ik een pijn of, of, of schuldgevoel um, door mij heen. En toen ben ik dat echt. nou. Voor 80 om die reden, ben ik dat gaan doen. De 20 andere procent was dat ik um, in les gaf in Austin, Texas... aan de University of Texas. Uh, en het academische milieu, dat vond ik toch eigenlijk wel weer zo vreselijk leuk. Het was ontzettend leuk om met collega's... van de meest uiteenlopende vakgebieden uh, daar om uh, um te gaan. En uh, Mijn hele leven heeft zich in die driehoek afgespeeld. Hè. Journalistiek, literatuur en, en, en academia... En de, de, de universiteit was, was al was heel ver weggegleden. En ik dacht ineens, verdomd, ik moet het toch gaan doen. En toen ben ik naar nou Rob Kroes, mijn oude eh, docent amerikanistiek gegaan... en heb gezegd... Eh, ik schrijf me nu weer in als. Het was zo lang geleden, mijn kandidaat, dat uh, het kandidaat nog steeds geldig was. Het is tegenwoordig al lang niet meer zo. als je drie jaar lang de uh, uh, vervolgstudie niet doet, uh, dan is het verlopen. Maar dat was toen, dat was gewoon de oude regeling. Dus ik kon gewoon weer instappen en heb toen. Uh, um... Mijn uh, doctoraal... Uh... Even over, over je moeder trouwens. Want ja. je komt uit Amsterdam-Noord. Ja. Daar heb je ook een, een, een, een mooi non-fictieboek mm -hmm. over, over gemaakt. Dank je. Was het belangrijk voor je moeder dat je afstudeerde? Dat je, ja, dus. Ja. Zeker. Waarom was dat zo belangrijk? Um, nou, het was in het begin al voor, belangrijk voor mijn moeder. Dat begint al veel, veel heel erg daarvoor. Mijn moeder had een enorme plaatsvervangende ambitie. Ze was zelf hebben uh, het arbeidersmilieu, net zoals mijn vader, opgegroeid... Uh, en haar kinderen moesten hogerop. Uh, en dat was in Amsterdam-Noord. Was dat niet zo, niet zo vreselijk makkelijk. Ik heb, ik heb, ik heb later Ik het verhaal al vaker verteld. Maar ik zal het nog één keer vertellen. Ik heb dat later nagezocht toen ik het ja. boek over Amsterdam-Noord schreef. Amsterdam-Noord had in die jaren, in de jaren 50. Dus toen ik uh, middelbare schoolleeftijd uh, uh, naderde. Al uh, tegen de 60.000 inwoners. En daarvan gingen er 144 naar een school van 100 onder, uh, hoger onderwijs. Dus te verwaarlozen. Een druppel op een gloeiende plaat. Er was ook geen middelbare school in Noord. Er was alleen maar een MULO. Dus je moest dat gevreesde ei over. Met die gevreesde pond. En dat deed je niet. En zoals de... Uh, uh, uh, want als je dat deed, had je capsones. Uh, en zoals de bovenmeester... Uh, van mijn lagere school... al tegen mijn moeder zei... Um, ach, mevrouw Donkers... Uh, uh, Jan heeft goed, uh, die kan goed leren. Hij die, die kan, die kan best naar de Mulo hier in, de, in Noord. En mijn moeder die. Ze heeft dit verhaal pas weken later verteld. Hè. Ze kwam met een hoofd wit van woede kwam ze thuis. En dat ze zei. Mijn Jan gaat naar de HBS. Ach mevrouw Donker, iedere dag moet hij met de pont over naar de stad. En weet u wel, het, het woord zegt dat al: HBS, hogere burgerschool. Dat is een school voor. Kinderen van notarissen en dokters. En dan moet hij iedere dag moet die nette kleren aan. Ziet mijn Jan er dan niet netjes genoeg uit? Enzovoort enzovoort. Nou ja, ze kwam wit het thuis. En ik moest en zo naar de HBS. En, nou ja, goed. In, dit zit als aanloop ja. naar uh, die ambitie. die zij zelf dus niet kon verwezenlijken in haar leven. die werd overgedragen op mijn zus en mij. En uh, dat, dat heb ik denk ik heel erg geïnternaliseerd. Het. het, het Dingen moesten van mezelf. Ik moest en zou die school afmaken. En ik moest ook meteen van mezelf naar de universiteit. En um, uh, dat, uh, ik denk dat mijn moeder. Ik kan het er nu niet meer vragen, helaas. Maar, uh, ja, een drijvende kracht achter is. Oh, oh, Even, ja. We gaan het straks ook over, over vaders hebben. Ja. Want, want oké, okay, na 35 jaar weer een verhalenbundel, daartussendoor vooral non-ficties, mooie reportages uit Amerika ook, dat boek over, over Noord. Maar nu dus weer die een verhalenbundel. Elvis ligt op Zorgvliet. En het zijn hele mooie verhalen, bijzondere verhalen. Um, dat zeg ik zonder enige schroom. En de mooiste verhalen gaan misschien wel uh, over vaders. Mm -hmm. en we hebben de moeder gehad, de vaders die bewaren we voor straks. Want ik wil nog even in de jaren zeventig blijven ja. hangen. Niet uit nostalgie, maar toch ook een beetje om het te snappen, want... Dat zijn dan de jaren waarin ik bijvoorbeeld ouders van nu van je las. En je schreef toen ook opgeruimde verhalen, gevoel voor verhoudingen. Drie verhalenbundels. Als jij terugdenkt aan de jaren zeventig. Mm -hmm. We gaan straks trouwens naar aanleiding van deze bundel ook de jaren zestig nog even krijgen. Wat denk je <laughs> bij de jaren zeventig aan? Uh, jaren zeventig was, was vooral uh, de, de, voor mij de tijd uh, de, van de VPRO. Uh, hey, ik ben, wat de VPRO betreft, ik ben sowieso een zondagskind, maar met VPRO betreft heb ik natuurlijk de allermooiste jaren meegemaakt. Uh, ik kwam bij de VPRO in 1970 toen de dominees zei uh, tegen ons jonge lijf, ja wij weten het allemaal niet, niet zo precies hoe het moet met de wereld. Uh, hebben jullie daar misschien een idee over? Nou dat wisten wij wel uh, en ik ben met pensioen gegaan op het moment dat uh, dat allemaal in elkaar begon te donderen helaas, nog niet helemaal, uh, maar... Uh, we zitten hier uh, nog. Uh, we zitten hier nog, ja, precies. <laughs> uh, uh, maar uh, de, de jaren 70, ja, dat. dat uh, weet je, ik was in de jaren zestig begonnen als uh, journalist bij de Volkskrant... Ik had eerst Propiacurus ja. geweest. En uh, ik was de allereerste... dat zeg ik zonder enige opschepperij want het was gewoon namelijk zo... die in een, in een groot landelijk dagblad... serieus over popmuziek ging schrijven. Dat, dat bestond op dat moment nog niet. Je had Unitunes, je had Muziekparade en Muziek Express. En dat was het. Er werd in geschreven wat de favoriete kleur was van... Uh, Mick Jagger en uh, wat het favoriete spaghetti van uh, uh, Ray Davies enzovoort. Dat was het enige. Uh, en ik schreef dus echt uh, ja, nou ja, over wat daar nog, nog meer over te vertellen viel. En, um, maar um, ik had dat een paar jaar gedaan en. Uh, het is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend als het nu lijkt. Nu is het een, iets wat, wat een generatie met zich meedraagt: hè? die muziek. Dat was toen nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uh, en ik dacht zo na twee of drie jaar dat gedaan te hebben: van nou ja, wacht even. Uh ik moet nu toch wel eens serieus werk, echt werk gaan doen. Serieus werk gaan doen. Niet over die kindermuziek meer blijven schrijven. En Ik daag iedereen uit om mij hierin tegen te spreken, want iedereen die toen dacht dat die rock'n'roll, dat die decennia en nog veel langer de, uh, uh, uh, uh, door zou gaan en een een groot deel van ons culturele uh, uh, bestaan zou worden. Dat, ik geloof niet dat iemand dat toen had beseft. Er was een documentaire, uh, uh, laatst zag ik uh, met Mick Jagger erin. Uh, ik meen een opname uit 1964. 64 of 65 of zo, het begin jaren van de Stones. En hij wordt geïnterviewd door uh, uh, een interview van de BBC... die uh, zegt, how much longer do you think will be going on... En Jagger, die zo'n beetje achterover leunend zegt wel, maybe it's two or three years. <laughs> nee? En dat was. Nee, maar dat, dat, was, dat was kindermuziek. Dat houdt op een gegeven moment op en dan ga je je met serieuze dingen bezighouden. Dus dat was ook de, de reden waarom ik toen bij de Volkshandel over, over film mee gaan schrijven, over, over literatuur mee gaan schrijven. En later, uh, nou ja. Even, maar ook, ja. ja, maar ook, dat want, en dat maakt nu een lange omweg. Ik ben nu bijna dertig, ik moet ook eens keer een boek gaan schrijven. Dat was eigenlijk uh, uh, het belangrijkste. Precies, om, om, om serieus te, ja. te worden genomen als schrijver. Een boek. Dat ja. werd, en dat werd dus een verhalenpunt. Ja, ja, het was. Uh, ik, liep, ik liep al heel lang met, met, met, met, met die ideeën, met een paar ideeën rond. En ik um, heb, heb toen een aantal uitgevers benaderd. En Jacco Groots, uh, die toen uh, uh, nog niet de harmonie deed, maar. Ja, wel. wel. Ja. Net, net, net van Thomas Rapp gescheiden was. Die uh, reageerde meteen het meest enthousiast. En die, daar heb ik toen mijn eerste verhalenbundel uitgegeven. Dat uh, zijn er razendsnel, uh, in een paar jaar tijd, zijn er toen twee op gevolgd. Hadden in eerste instantie veel, veel succes, goede kritieken. Maar uh, in, in de loop van de jaren zeventig, toen veranderde het... Het kritische klimaat een beetje. Um, Even over die verhalen, ja. als jij daarop terugkijkt nu. Ja. Heb je ze wel eens herlezen? Ik durf het bijna niet meer, Wim. Uh, ik heb, ik, ik, ik, toevallig, toen ik ongeveer halverwege deze bundel was... toen ben ik er wel naar gaan kijken. Um, uh, af en toe dacht ik... Nou, mag dit alsjeblieft van de aardbodem verdwijnen. Maar dat kan dus niet meer. Als het bestaat, dan bestaat het. Dat geldt ongeveer voor een derde. Een derde, denk ik... Nou, ik zie precies waar ik, waar ik toen mee bezig was. Maar compositorisch, heel erg, uh, ik wil niet zeggen zwak, maar wel simpel. Heel erg rechtlijnig. Heel erg, ik was erg onder de invloed van John, John Updike als ik het nu uh, teruglees. En een derde, waarvan ik denk van, nou, dat zou ik met enige goede wil uh, nog wel eens een beetje kunnen oppeppen en daar nog iets mee kunnen doen. Maar, uh, dat, maar dat kan waar, nu, niet meer, nu niet meer aan de orde. Maar waar je voor schaamt, wat, wat is dat dan? Nou, bijvoorbeeld het ene verhaal over Peter Sellers. Een, een soort uitgewerkte nachtmerrie. Uh, oh mijn god. God nog gedoe. Dat is een vreemd vreemd. En het feit dat het, um, het... toch wel heel erg... alter ego is. Um, ik sta erg weinig... van mezelf af in die verhalen. Ik, ik herken heel erg veel van de... Toch een beetje aanstellerige Jan Donkers uit de jaren evenementen. Aanstellerige Jan ja. Donkers? Wat, wat, hoe stelde hij zich dan aan? Als je uit Amsterdam-Noord komt, dan stel je je toch niet aan? Mm, of is dat een. Uh, uh... Ja, misschien juist. <laughs> juist wel. Misschien juist. Misschien juist denkt de, de Jan Donkers uit Amsterdam-Noord. Juist wel van, van wat stelde die man zich toen aan? Ik, bedoel, ik had. Nou ja, uh, ik heb dit een keer opgeschreven. naar aanleiding van een stuk wat ik toen. wat ik in Hitweek over Neil Jong heb geschreven. Uh, een recensie over After the Gold Rush. En als ik dat, dat soort dingen nu teruglees... dat is echt, echt de aanstellerigheid van de jaren zeventig. Soort, een soort onverdiende weltschmerz. En dat... Um... Onverdiende weltschmerz. Ja, ja. Dus doen alsof je aan de wereld leef, ja, terwijl ja. je intussen eigenlijk redelijk ja. fluitend rondliep. Ik, ik, had, ik was gelukkig getrouwd. Ik had een gezonde zoon. Uh, uh, uh, ik had een baan bij de universiteit. Uh, ik schreef voor de leukste bladen van Nederland. En toch... Zit daar iets in in die verhalen? Van... Hoe erg het allemaal was. Ja. <laughs> maar waar komt dat vandaan dan? Het was een beetje de tijdgeest. Hè? Uh, uh, het, het was een beetje... Uh, mm. Kijk, de jaren 60 waren natuurlijk een, een, een aliteraire periode. Hè? Dat was uh, uh, Richard kan uh, Mensen lazen niet eigenlijk. Ja, wel mensen die zich niet bezig hielden met waar wij ons bezig, mee bezig hielden. Hey, maar dat was... Uh, hoe heet die, die, die, die Duitse schrijver ook weer? Die zo uh, populair was in de jaren 60. Uh, Handke. Nee, ja. Handke. Ja, nee, die is later. Sorry, sorry. sorry later, is veel later, ja. later, veel later, veel later. later. was 17, uh, <laughs> Nou, je bedoelt een hele sombere Duitse, een hele sombere Duitse Thomas Bernhard. <laughs> nee, nee, nee, dat is, is Oostenrijker. Ja, nee, ik kom er misschien zo ja. wel op. Maar um, en in de jaren zeventig begonnen we dat een, ja, men, die, die generatie dat een beetje te herontdekken dat er ook iets anders was dan, dan um, dat die navelstaarderij, maar die navelstaarderij die, die bleef eigenlijk in de muziek, bleef hij maar bleef hij door uh, uh, uh, ik wil niet zeggen emmeren, want er is ook echt hele mooie muziek uit ontstaan. Maar um, als je dan nu, ik, ik zal je één voorbeeld geven. The Love and Spoonful heeft um, een liedje geschreven, Darling, Be Home Soon. Waarin de regel voorkomt: And now a quarter of my life is almost gone betekent dus dat de man 24 was... en al zat na te denken over hoe zielig en erg dat was... dat hij al 24 was. Dat, dat vat een beetje samen... Uh, ja, dat, inderdaad een beetje vroeg-oud gelamenteer. En daar dat zit... Dat, dat, ik, ik heb een paar bladzijden doorgebladerd van die bundels... en dat zit er ook een beetje in. Uh -huh. en, dat, en dat bevalt me helemaal niet, nee. Dit is overigens Brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Jan Donkers en van Jan Verschenner... een nieuwe verhalenbundel bij uitgeverij De Harmonie. Elvis ligt op Zorgvliet. Waar ik nu net aan zit te denken als je dit zo vertelt... er uh, zijn uh, stukken van uh, Norman Mailer opnieuw uitgegeven. Ze is een mooie, mooie bloemlezing gemaakt net. En uh, ik las een heel mooi stuk over die bloemlezing van Norman Mailer. In de New York Review? Ja, mm -hmm. En daar stond iets heel, heel prachtigs in. Er stond namelijk dit in. Kijk, Melen wilde op een gegeven moment... Hij had, had, had het nodige proza geschreven. Hij wilde natuurlijk die grote Amerikaanse ro roman produceren. Ja. Maar hij was de hele tijd eigenlijk het liefst <laughs> bezig met journalistiek. Ja. En dat, Ik, absoluut. Dat was ook zo. Ja. En dat was zo omdat de journalistiek bodemiets. iets... Wat hij heel graag wilde, namelijk verhalen. En als jij ja. dit zou zitten vertellen... over zo'n in zichzelf gekeerde man in de jaren zeventig... een ja. kwart van mijn leven is al voorbij als je 24 hm. bent... dan snap ik dat als je bijvoorbeeld op reportage gaat... wat jij hebt gedaan, ik denk nu aan je boek Amerika, Amerika... met ontmoetingen met bijvoorbeeld Hunter Thompson... Wat een legendarische ontmoeting is. Want hij had geloof ik... Zijn transistorradio zo hard aan staan dat je niks... Hoe was het ook alweer? Pieces of the Sky van Emily Harris. Ja, je zou hem interviewen ja, in, hij, hij, in, in, hij, bij, hij, bij Rolling Stone. Het, ja. blad in het, het, het redactiekantoor in New York of zo. Hè? Klopt. En hij had uh, twee gram coke voor zijn uh, op tafel liggen. En daar ging drie kwart van op tijdens het uur... dat ik hem interviewde. Maar hij stond er ook op dat keihard Pieces of the Sky van Amilo Harris <laughs> terwijl ik het wilde opnemen. Het was voor, voor de radio. <laughs> ja. Dus ik zei, kan het niet wat zachter? Want ik, ik dit moet jouw stem registreren, maar dat, dat... Nee, nee, nee, dat was uitgesloten. Dus ik heb de microfoon ongeveer uh, onder zijn mond gehouden, waardoor ook dat gesnuif steeds uh, te horen was. Tapes helaas, zoals bijna alles verloren gegaan, maar goed. Maar hij dat leverde een mooi verhaal op. Ja. En ik zeg, kijk, dat was natuurlijk een, een, een, een openbaring, dat uh -huh. Dat gewoon toch. Ja, dat, ja. Dat, dat dat. Ja, nou ja, dat, dat, dat is, een, dat is een, een soort gevecht geweest dat decennia heeft geduurd, Wim. Ik wilde. Of een gevecht, nee, wat, wat, nee want wat, dat klinkt weer wat, te om, dramatisch. Ja, wat een onzin woord. Um, ik, ik, de, um, ik heb altijd graag willen schrijven en heb ook mezelf, zeker voor dit boek. Uh, ...gedwongen om af en toe een paar weken uh, uh, op te sluiten... ...om echt keihard eraan te werken. Maar de journalistiek, de reportage... Uh, ...vooral het, het reportageachtige uh, uh, karakter daarvan... ...dat heeft me altijd zo getrokken... ...dat ik daar geen afstand van kon nemen. Als ik moest kiezen, ik, als ik moest kiezen tussen... ...je uh, gaat de komende maand uh, uh, uh, uh, uh, op je kamer zitten... ...en de deur gaat dicht en je gaat aan het werk... De, de, de, tenminste drie hoofdstukken van een roman... of je mag naar Mexico om daar een standplaats... Mexico voor de VPRO te gaan doen. Dan was op een gegeven moment was die keuze was voor mij niet meer zo moeilijk. En het viel, het viel dus, om duidelijk te zijn, uit naar het tweede. Er is één beslissend moment geweest. Dat uh, was in de jaren 80, toen uh, de Nieuwe Revue, geloof ik... 50 jaar bestond of weet ik veel wat, 5, 25, ik weet niet eens meer... En Carvin Gilst, die was toen stagiair daar, die is nu... Um, ja, die is zakelijk directeur van het Rijksgroep. Van het Rijksgroep. Rijks, ja. kan je nagaan ja. hoe lang het geleden is. Ja. En, die was, en die belde op, ja we hebben een, een hele zak met geld en we gaan tien schrijvers op stap sturen voor ons jubileumnummer en jij mag kiezen waar je heen wil. We hebben wel een leuk idee, maar je mag zelf kiezen. En ik zei, nee, nee, ik heb net drie maanden betaald... om betaald verlof bij de VPRO genomen. Ik moet aan het werk. Ik moet, ik moet eindelijk eens keer die roman afmaken. Uh, en, uh, en ze was heel goed. Ze bleef me vragen. Uh, ja, maar, ja, maar als het nou... Het hoeft dan en dan, dan? En, als je nou, zo... en ze hoorde de aarzeling in mijn stem. En uh, ik zei, maar wat hadden jullie nou voor zelf voor plan dan voor mij? Uh, nou, zegt ze, over twee weken, dan bokst uh, Mike Tyson... Tegen Frank Bruno in Las Vegas. En dat leek ons als een zo'n leuk onderwerp voor jou. En toen bleef ik. Net zo lang stil als ik nu bleef. En toen zei ze: Doe het nou. En toen was ik verkocht. Ja. En wat herinner je je van die wedstrijd? Oh, dat was de oh, Wim. Uh, het, het, het, het, het, het, het stuk staat in, in uh, Rijsmaak Rijkt. Uh, een bundel met reportages. Uh, geweldig een fantastische ervaring. Ik heb heel veel... sport... en politiek... en reportages gemaakt. Zowel geschreven als... voor de radio. Maar dit gevecht... dat herinner ik me nooit meer. Ik zal, dat dat vergeet, vergeet, vergeet ik nooit meer, bedoel ik. Ik had door allerlei slimme trucs... een fotograaf die, die daarbij... die aan mij... Uh, vastgeklonken was door de, door de nieuwe revue. dat was een jongen die alle ins en outs wist en die wist precies hoe ik uh, uh, niet op de perstribune 200 meter erboven uh, terecht kwam, maar gewoon naast de ring. En uh, het geluid van, uh, als je op twee meter afstand staat, van het de, de, de, de, de handschoen van Mike Tyson tegen het hoofd van een levend mens. Dat zal je nooit van je leven vergeten. Zoals je ook niet het, de hoeveelheid vocht die er zo voor je ogen... uit dat hoofd spat bij iedere, uh, bij iedere aanraking. Dat zal je ook nooit vergeten. Maar ook de entourage was ongelooflijk. Er was half uh, uh, uh, celebrity uh, Amerika was daar aanwezig. Uh, inclusief Schwarzenegger en noem maar op. en uh, Het was geweldig. Ik heb heel veel dingen op reportagegebied gedaan... waarvan ik... Blij ben dat ik het heb gedaan. De standplaatsen voor de VPRO, bijna allemaal in, in Latijns-Amerika, maar ook de Tour de France, jarenlang gevolgd, de Watergate-hearings, uh, de, de restauratie nou. van het dak van de Succeense kapel, waar ik onder mocht. Daar ben ik allemaal eeuwig dankbaar voor. En ik, dat, als ik denk van, ja, had je nou niet eens wat meer kunnen besteden aan een romans... of in de tussenliggende 35 jaar... nog eens een nieuwe verhalenbundel. Waarbij ook nog eens aangetekend... dat deze nieuwe verhalenbundel van je... na 35 jaar dus, Elvis ligt op, op zorgvliet... waarschijnlijk ook gewoon... je beste verhalenbundel is geworden. Dankjewel. Maar ook juist door al die dingen... die je natuurlijk bewust, onbewust... Ja, dus zit natuurlijk al, wel onder, al ja. werkend onderweg gewoon, gewoon opsteekt. Nou, het is een... Uh, het zijn dingen die je niet vergeet, maar ook niet echt heel bewust opslaat voor daar kan ik nog iets mee doen. Het is pas zo toen Peter Verstegen van het blad, bad, helaas overleden blad Kort Verhaal. Ja, uh, die alleen maar korte verhalen publiceerde ja, en verstegen ja. vertaler. Heel veel vertaald ja, en redacteur van het blad. Ja, en die begon mij een jaar of tweeënhalf geleden te bestoken met. Uh, Jan, je hebt vroeger zoveel mooie verhalen geschreven. Zou je niet nog eens een keer voor ons blad uh, dat willen gaan doen? En toen, toen dacht ik, toen, in een hele korte tijd had ik drie, vier, vijf ideeën waarvan ik dacht: van ja, dat, dat, dat, daar heb ik meteen een vorm bij. Uh, um, daar ga ik mee aan het werk. En één werd er gepubliceerd. Hij bleef vragen om een volgende, hij bleef vragen om een volgende... hij bleef vragen om een volgende. Dus dat, toen heb ik in, in anderhalf jaar tijd of zo... vier verhalen geschreven die, ik ook... Nee, waar ik ook echt wel tevreden mee ben. Maar wat durf je nou bijvoorbeeld wat je vroeger niet durfde? Um, seks. <lacht> uh, dat is... Uh, dat, ja, dat is wat, iedereen denkt maar steeds dat die jaren zestig... Er zit ongelooflijk veel seks in. Ja, ja. ja ongelooflijk, dat valt ja. ook alweer mee. Ja, eigenlijk maar één verhaal dat echt, echt, echt, dat echt draait om seks. Hè? Ja, maar. Ja, je begint er zelf over, Jan. <laughs> Thuis, dat doet me eraan denken... dat voordat we, voordat we begonnen aan dit interview... zaten we even te luisteren naar de radio. Dat ja. ging over sletvrees. En toen ja. zei jij, wat een onzin toch eigenlijk al Ik vind het een totale onzin discussie. Ik, ik, ik, ik, wat is de onzin? Wat ik, nu de over... onzin nou ja, misschien zit ik in een totaal verkeerd milieu... maar ik kom nooit iemand, een man... in, in, in, in, mij, wat voor, in welk milieu ik ook... Wacht even, Jan. Ja, we, hebben, gaan, ja. we, nee, we, we hebben namelijk ANWB en dan hebben we... Sletvrees hebben, hebben we als cliffhanger. Ja Lijkt me heel goed. Ik heb file op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, 4 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat 3 kilometer file tussen Den Haag-Maliveld en knooppunt Prins-Klausplein. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. De A15-Europoort richting Rotterdam was lange tijd dicht. De A15 is weer vrij richting Rotterdam. Er staat nog 4 kilometer file tussen Spijkenis en Hoogvliet. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda gaat het ook al een stuk beter. 5 uh, kilometer tussen Spaanse Polder en Knoopend-Debrekseplein. Op de A27 Utrecht richting Gorkum... tussen Knoopend-Everdingen en Lexmond 4 kilometer. Dan is er een grootscheepse politiecontrole... op de A325 Nijmegen-Arnhem in beide richtingen. Staat tussen Elden en Elst 3 kilometer. Ja, tot zover... De ANWB en dit is Bans met boeken op Radio 1. En ik praat met Jan Donkers over zijn verhalenbundel. Elvis ligt op zorgvliet. En voor de ANWB vroeg ik aan Jan... die in de jaren zeventig debuteerde met een de verhalenbundel... wat kun je nu wat je toen niet kan? En toen zei hij, cijfer over seks. En toen moest ik opeens denken aan waar we het over hadden... voordat we hier de studio in gingen. Dat was zo tien voor zeven. Toen was er namelijk even een gesprek op de radio over... Die documentaire van Sunny Bergman. Sletvrees. En toen zei Jan, wat een onzin is dat. Toen koppelde ik dat net aan elkaar. Waarom is dat zo'n onzin? Nou, ik vind het een, een achterhaalde discussie. Ik, ik, ik kom in verschillende milieus, mag ik wel zeggen. Uh, en ik kom eigenlijk nooit een man tegen... die, uh, de, he, die dat vreemde du dualistische standpunt heeft... van als een vrouw... Uh, veel partners kiest, dan is het een slet... en een man is het een held. Dat, ik, ik, het was het is, het is misschien wel iets dat uh, 20, 30 jaar geleden zich voordeed, maar ik, ik, ik kom dat niet tegen. En uh, als ik voor mezelf spreek, dan vind ik het al. De bundel zit vol met uh, seksueel, wat in Amerika heet seksueel agressieve vrouwen. He, dat, vind, dat vind ik dat een beetje een raar woord. Dus ik heb uh, seksueel. Ik gebruik liever het woord seksueel initiatief. Actief. Actieve vrouwen of initiatiefrijke vrouwen. <laughs> <totieffekoe> ik vind het een -discussie, een discussie. Waarom zou die discussie zo dominant zijn? Geen idee waarom dat nu ineens opgerakeld wordt. Volgens mij is dat ook helemaal niet meer... Uh, in, in de generaties onder ons, de twintigers en de dertigers... ook totaal niet meer aan de orde. Het, het, de term afgelikte boterham of uh, doorgegeven zakdoek of wat dan ook... Het, het, ik kan me niet voorstellen dat dat nog steeds zo'n zo heersende opinie is... Eh, onder mannen in, de, in die leeftijdscategorie. Ik, ik vind het wel... vrouwen die zeggen wat ze willen en waar ze van uitkomen... Uh, hoe meer, hoe beter. Ja, je portretteert zo'n vrouw in een, van ja? die, in een van die verhalen. Met, het, met, groot, met groot gemak. En dat is dus iets... <lacht> <laughs> ja, dat is dus iets wat je... Ja, waarom lach je erom? Nee, nou ja, omdat je het zegt met groot gemak. <laughs> um, ja, nou ja, okay, Misschien dat... is het niet met groot gemak. Want je zei zelf: dat kan ik, dat kan ik tegenwoordig beter dan. dan... Ja, oh ja dat, dat is zeker zo. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat groot gemak. Dat... Lijkt erop te wijzen dat het allemaal autobiografisch is. En dat is nou, niet nee, maar zo... dat, in... ja. Ja, dat interesseert nee, okay, me. Ja, goed, ja, goed voor mij part is het het wel of niet. Ja. Het interesseert, nee, me. Nee, het interesseert nee, nee, nee. me vooral dat het een mooi verhaal is geworden en dat het mm -hmm. daarover gaat. En dat je dat dus blijkbaar kunt. En de vraag is dan: hoe komt het dat je dat soort dingen uh, beter kunt? Nou ja, ik, ik ben wel geïntrigeerd door dat soort vrouwen. Uh, en dat heeft. Uh, als we nou een beetje Freudiaans te werk gaan... dan heeft dat natuurlijk ook met mijn moeder te maken. Eh, met het, het, het vrouwelijke oerbeeld dat, waar ik mee opgegroeid ben. Daar, zit, daar kan ik verder nu niet veel over zeggen. Er zitten twee fragmenten in, in het boek... die ik bewust kort heb gehouden... en bewust ook uit elkaar heb geplaatst in twee verschillende verhalen. Waar je dat een beetje aan... Kan terugzien en die voor mij althans ook heel erg verklaren waarom ik daar zo uh, gefascineerd door ben. Vertel er een, <kwijls> um, mijn moeder. Um, die zet me wel voor het blok, hoor. Nee. Ja, oh, nee, het is, het is live radio, dus ik kan er niet onderuit. Nee, oké. Okay, ik, uh, ik heb mezelf erin geluld. Dat um, staat in een van de. Um, van die, ja, in een van de heftigste verhalen is dat dat. Um, uh, waar je een voorbeeld wordt gegeven. Nou, en dat is geheel op de werkelijkheid gebaseerd. Wat ja. um, verder niet veel te doen doet. Ja, ik maak even omwegen, Wim. Ik moet me even... Je wilt het niet vertellen. Jawel, jawel, jawel. jawel. Mijn, mijn, mijn, mijn moeder... Um, nou, de twintig jaar lang dat ik thuis woonde... en dat... Uh, voor, voor ik ging uh, studeren en het huis uit, ging uh, twintig jaar lang... Vijf dagen in de week... 52 weken per jaar... kwam mijn vader om half zes thuis. Men zette een bromfiets... in de bijkeuken. Mijn moeder stond aan het aanrecht. Het eten voor te bereiden. En mijn vader... die een hele tactiele man was... die pakte haar van beet, knuffelde in de nek... en kussen erachter de oren en mijn moeder zei: "Hemman schijt toch eens uit. Um, vijf keer per week, 52 weken per jaar, twintig jaar lang. Dat is het vrouwbeeld waarmee ik hemman gaat toch weg. Ja, waarmee ik ben opgegroeid." Dus, volgens een eenvoudige Freyaanse redenering... is het niet zo heel erg raar dat ik... Um, nou ja, niet als zijn moor. Nee, het is overigens ook, ook wel een heel mooi beeld om, om, om, om, om, te, om te gebruiken. Ik bedoel, maar ik snap wel dat, dat het ook even een heel leven duurt... voordat je sommige dingen gewoon pas snapt... En het, het opkunt schrijven. Ja. Dat ook nog eens. En nu we het over. Want we hebben het nu aan het begin en zeg maar in het midden van dit programma over je moeder gehad. Een paar mooie verhalen gaan ook mm -hmm. over vaders. Mm -hmm. In deze bundel. Wat was je vader trouwens voor man? Je zegt net een tactiele man. Hij was heel erg. En een, en, en, Wat deed hij? Hij was uh, magazijnbediende bij de Turmak. Peter Stuyvesant, een sigarettenfabriek. En in zijn laatste vier, vijf jaar was hij uh, portier bij. Uh, uh, de PTT op het PTT-eiland. Zoals we dat noemden. Waar nu dus de, uh, uh, nou ja, het Oostdokse eiland heet. Ja, en uh, ja. Um, ja, het is dan. Uh, Eén uh, verhaal, wat. Het heet Stomme Film. Uh, dat um, kan ik heus wel zeggen. Uh, m, nou ja, misschien wel voor 90% hem beschrijft. Er zit weinig fantasie bij. Een ander verhaal, waar wel veel fantasie bij zit. Het slotverhaal, wat ik. Eigenlijk, na nou, al die jaren, misschien het meest trots op ben. Het is een verhaal dat ik nog steeds, hoewel ik het zelf al geschreven heb, <laughs> klinkt misschien heel erg raar, maar nog steeds bijna niet met droge ogen kan lezen. Um... Even, waarom? Dat ga ik je dadelijk vragen. Maar ja. even over, over, je, over je vader. Je beschrijft ook. Een van die verhalen gaat, gaat een zoon met zijn vader... naar de beurs van, van, van, van, van Berlage. Gaat, ja. gaat de stad in met zijn vader. Aha. Dat is dus vanuit Noord. Dat is ook, dat ja. is ook meteen een soort avonturenreis al. Hè? Ja. <laughs> Je vader Was het een gedweeën man? Um, nou, niet echt heel erg. Maar hij was wel... Hij zat, hij, hij, kijk mijn moeder was dominant in huis. Die bepaalde alles uh, wat er gebeurde. En hij, had, hij, hij wilde... Graag tegenover mij, zijn enige zoon wilde niet laten zien dat hij wel degelijk een man was die iets betekende in de wereld. En Hoe deed hij dat? Nou, door bijvoorbeeld, wat ik beschrijf in het boek uh, uh, uh, uh, op het Damrak. Uh, recht door vooruit te lopen. En niet voor mensen uit de weg te gaan, terwijl het heel erg druk was. En zoals je weet, wijken mensen dan een beetje uit, geven elkaar dan een beetje ruimte. En dat deed hij dus niet. En mensen. Uh, keken hem na. van En ik registreerde dat. En ik dacht, wat is aan de hand? En toen keek hij zo uit zijn ogenhoeken naar mij... en zag dat ik dat registreerde. En toen werd ik heel erg bang. Maar hij zag dat jij dat zag. Mm -hmm. Ik had overigens ook zo'n vader... maar die was er altijd trots op dat hij dan schooljongens... omver uh, had geduwd op een pad. <laughs> omdat hij dan niet goed fietste. En dan precies hetzelfde. Uh -huh. Een soort manifestatiedrift die ja. volkomen fout is. Ja. Een minderwaardigheidscomplex dus mm -hmm. uiteindelijk ook. Maar mm -hmm. hij zag dat jij het zag. Mm -hmm. Maar wat zag hij dan? Als hij naar jou keek? Uh, um, ik denk dat hij, dat hij registreerde dat ik het zag. En dat hij niet goed kon opvangen wat ik daarmee deed. Hij hoopte dat ik trots op hem was. Omdat hij niet voor mensen... Hey, we gaan van niemand uit de weg alleen voor paardenwagens. Dat Dat zijn... Uh, uh, uh, uh, uh, zijn levenshouding was. Maar ik wist dat beter natuurlijk. Ik wist dat hij thuis... Uh, dat, dat mijn moeder de baas was. Uh, ik wist dat hij een hele liefhebbende vader was. Maar... Uh, in vele opzichten door mijn moeder uh, gedomineerd werd. Ja. Het schiet me nu opeens te binnen. Maar ik heb jou volgens mij een keer met je vader... Ja, met die Roosevelt. Jij... En mijn zoon. En je zoon. Mm -hmm. Drie generaties donkers mm -hmm. in beeld gezien. Mm -hmm. En wat me er vooral van bij is gebleven. dat Er werd niet heel veel gesproken. Nee, we waren een gezin waar niet veel gesproken werd. Nee. Maar ook die drie mannen daar. Bij elkaar. <laughs> Iemand zei, het is een opklimmende reeks van openheid. Dus met mijn vader als de meest gesloten En mijn zoon Sander als de minst gesloten. Ja, die en jij... En ik daartussenin, ja, en het klopt ook wel. Sander is veel opener dan ik. Ja. ik, ik, ik hoe, hoe laat is het nu? Het is tien over half. Uh, wat ik nu gezegd heb, dat. Je hebt behoorlijk veel. Uh, ja, dat is niet iets wat je. Wat je. Wat je. Maar het maar ja. aardig. nog één scène over ja. je vader. Ja. Kijk, je hebt het nu inmiddels ook allemaal weliswaar fictief verwoord in die, in die nieuwe ja. verhalenbundel van je. Ja. Er zit ook één scène, die is ook, die, is ook, die is ook heel mooi beschreven, maar die is ook weer bijna, ook weer bijna te pijnlijk verwoord. Dat is als de vader. Want jouw vader werkte ook in de sigaretten. Mm -hmm. Wat deed hij precies? Hij was magazijnbediening, hij maakte dozen dicht en open. Bij een. een, een, een Peter Stuyvesant, de Turmak heette dat. Waar dat was dat? dat? Bloemgracht. En dan ben je ook uh, wel eens gaan kijken wat. Er... Uh, ja, ja. En ik. En ik uh, het hoofdkantoor was op het main Frederiksplein. Uh, ja, Frederiksplein. En uh, ja, ik ben er wel eens gaan kijken. En ik. Uh, uh, maar je, je doelt op die scène over dat vakantiewerk. Nee, maar ook oh. ja, maar ja, het vakantiewerk. Ook dat, maar ook een scène waarin die, uh, er komt een jongen over de, over de vloer. En hij gaat een <laughs> kleine verhandeling houden over, over, over, over sigaretten. Zomaar, out of the blue. Ja, dat had hij in de laar liggen. Een, een, Hoe ging dat? Een brochure. Uh, nou ja, mijn, mijn zus is uh, vijf jaar ouder dan ik. En die had met enige regelmaat, ook niet al te vaak... maar zo eens per zoveel jaar of zo, een, een nieuwe vriend. En dat was dan een soort... De, de, de, de manier van mijn vader om interessant te doen. Hij had in de la van de Dressoir een brochure liggen... getiteld Van tabaksblad tot sigaret. En daar werd het in vijftig pagina's met illustraties... werd het hele fabrikageproces van de sigaretten werd daarin beschreven, hè? van het drogen van de tabaksbladeren tot die machines waarin er gerold werd en dan in pakjes enzovoort en iedere nieuwe vriend van mijn zus die moest daaraan geloven die moest een uur lang moest hij dit college aanhoren, want dit was namelijk de enige manier waarop mijn vader autoriteit kon tonen, verder had hij geen manier om indrukwekkend te doen en daar was jij je toen ook al van bewust. Oh jee. Ja. Dus je had ook medelijden met hem. Mm. Of wilde je hem in elkaar slaan? Nee, och, och, nee, het was de meest liefhebbende vader die je kan voorstellen. Nee, dat, dat, dat, dat, dat ging er altijd. Ik hoop dat dat in het verhaal naar ja? voren komt, omdat ik, het, het, het is het, het, ik, ik heb nog nooit van mijn leven een verhaal geschreven dat zo gestript is als dit. Het is totaal ontdaan van. Uh, iedere emotie, omdat ik hoop dat de scènes voor zichzelf spreken. Ja, maar goed, dat doen ze, want ik heb ze in mijn hoofd zitten, ik ja. haal ze moeiteloos tevoorschijn. Mm -hmm. uh, nee, nee, nee, ik boos op mijn vader, nee, de, de enige keer dat ik boos op mijn vader ben geweest, is wat beschreven staat in, in een van die andere scènes, in datzelfde verhaal, uh, dat hij uh, toen was mijn moeder al dood, toen was hij al uh, ver in de tachtig, uh, en dat we ergens zaten te eten. Uh, omdat ik geen tijd had om zelf te koken. En, um... Hij drinkt dan... Uh... En hij drinkt dan een glas wijn meer dan hij normaal drinkt. En zegt op een gegeven moment... Ja, ik ben altijd een slappeling geweest. En toen pas ben ik kwaad geworden. Dat zei hij, dat herinner je ook. Ja. Dat is ook echt zo gebeurd. Ach, ik, zei... ben, ik ben altijd een slappeling geweest. En toen werd ik kwaad. Want dat wil niet dat mijn vader dat zegt. Als hij... Ik ja. mag dat zelf wel denken. Wat, ik ook niet, wat overigens niet zo is. Want het was, het was, was verder een, een, een hele liefhebbel. Ik ben pas echt van hem gaan houden. Moet ik eerlijk zeggen. Toen mijn moeder aan het dementeren was. En toen ik zag hoe hij voor haar zorgde. Echt zijn hele leven in dienst stelde van haar. En toen ben ik gaan nadenken. Ja, maar zou ik dat ook kunnen? Uh, daar heel erg aan gaan twijfelen. En toen begin ik pas gaan denken... Die man die kan dingen die ik niet kan. Wat ik tot op dat moment nog nooit gedacht heb. Ja. He, ik, alles wat ik deed, dat was altijd verder aan mijn vader. En daar stimuleerde mijn moeder me in. En toen dacht ik, maar, maar dit, die opoffering, uh, die grenzeloze liefde voor iemand die hem altijd toch op zijn kop heeft gezeten... voor, voor een groot deel op zijn kop heeft gezeten... dat uh, ben, ik, ben ik tot zoiets wel in staat. En ik weet het antwoord eigenlijk wel... Nee. Je denkt het niet? Ik denk het niet, nee. Ik schaam mezelf terwijl ik het zeg. Maar... Nee, maar het is ook wel mooi. Het zou mooi zijn als je vader het nog zou kunnen horen. Maar je hebt hem toen tegengesproken. Nee, bent... Ja, ik ben kwaad geworden. Mm -hmm. uh, we staan aan het eten en ik liet van schrik... mijn vork en mes uit mijn, of mijn, een van de twee uit mijn handen vallen. En ik zeg, wil je dat nooit meer zeggen? Ik wil niet dat mijn vader dat zegt tegen mij. Dat hij een slappeling is geweest. Als we het nou hebben over, die, over, over deze verhalen in Elvis ja. Licht op Zorgvliet. We hebben het gehad over je verhalenbundels... waarmee je in de jaren zeventig op het toneel verscheen. In die hele lange periode waarin je programma's voor de VPRO maakte... over popmuziek, over het buitenland. Maar ook veel reportages maakte. Nu keer je weer terug naar korte verhalen. Je hebt natuurlijk ook nog een roman tussendoor gemaakt. Maar even gemakshalve keer weer terug naar, naar korte verhalen. Toen ik het had gelezen en ik vind het echt een, een, een, een hele mooie verhalenbundel, hoor. Uh, toen dacht ik ook ja. Je hebt ook enorm je voordeel kunnen doen... met dat je zo vaak in Amerika bent geweest. Uh -huh. hè, daar gedoseerd hebt. Ja. En die Amerikaanse literatuur zo goed kent. Ja. Die korte verhalen. Oh, absoluut. absoluut. Dat is als ik, als, je vroeg net naar... wat, wat gebeurt er met je als, je als je die oude verhalen... dan lees je ze dan wel eens terug. Uh, als ik, het, is vooral, het is niet alleen de aanstellerij... maar het is ook de vorm... die zo saai en rechtlijnig is. En ik heb natuurlijk... Uh, honderden boeken besproken... in de tussentijd voor, voor NSC Handelsblad... en op andere plekken. In ha Haagse Post, HP De Tijd ook vroeger. En... Uh, de, de mogelijkheden die je aangereikt worden door schrijvers als ik, ik noem, vooral Tobias Wolff, dat is echt een, een van mijn helden op dat terrein maar ook Richard Ford, Wells Tower uh, van een vorige generatie natuurlijk iedereen noemt hem altijd Carver, maar dat is natuurlijk ook wel iemand uh, de, de mogelijkheden die je aangereikt worden uh, door uh, met name Amerikaanse verha ja, verhalen schrijven. in Amerika is, is verhalen schrijven nog steeds iets wat lucratief is, er zijn bladen die verhalen publiceren en daar kun je naar streven om daarin gepubliceerd te worden. En als je er tien hebt, dan heb je een bundel. Ja. In Nederland is dat ongeveer onmogelijk nu. Dus, dus het, het, het, de, de stimulans is er veel minder. Het is wel zo dat het verhaal naar. Uh, in, overigens. tussen twee haakjes in Nederland. na een lange tijd. Uh, stiefkind te zijn geweest. toch alweer. Uh, uh, onder een jongere generatie. Uh, on the up is. Maar om daarop terug te komen. Um, de, de, de, de mogelijkheden die je aangereikt worden van. Uh, uh, de, de verschillende manieren naar iets kijken. Een, een, een zware cut maken. Een, een, hè? Dus een plotselinge overgang... Um, van perspectief wisselen, van tijd wisselen. Dat zijn allemaal dingen die, die ook enorm in hun tegendeel kunnen, kunnen verkeren... omdat het allemaal naar writer school uh, uh, uh, uh, neigt. Uh, ja. uh, uh, uh, nee, het glinstert er soms doorheen van uh, mensen die met allerlei vormen uh, experimenteren. Maar als je het goed gebruikt en, en echt nadenkt over... Hoe kan ik hier een overgang maken? Is het niet beter als ik deze persoon... Het, het verhaal, ik heb, er zit één verhaal in. Daar wordt de vertelling overgenomen... door iemand die betrokken is in het verhaal... Um, dat zou je, vroeger zou je dat moeten inleiden. Tegenwoordig, dat komt door de televisie voornamelijk. Mensen zijn zo gewend aan verandering van perspectief, eh, snelle overgangen enzovoort. Je kunt je zoveel meer permitteren eh, in verhalen dan vroeger. En daar heb ik enorm, geloof ik, mijn voordeel eh, mee gedaan. Ik heb er ook wel hard aan gewerkt hoor, moet ik zeggen. Dat is, eh, nee, ik bedoel, af en toe dacht ik, verdoemd. Zo zou Tobias Wolff het hebben gedaan. Deze overgang. En dan dacht ik, ja, verdomd, het werkt ook nog. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Als we nog even aan het slot van dit programma. Uh, en dan maken we, maken we nog een cirkel rond. Uh -huh. We hebben er al een paar rondgemaakt volgens mij. En dat horen uh -huh. ze ook te zijn. Maar nog eentje ten slotte, want dat vind ik wel mooi. Je zei, oké, okay, jaren zeventig. op een gegeven moment. Uh, je bent met die, met die popmuziek bezig. Uh, je hebt erover geschreven. Je werkt voor de VPRO. Je hebt muziekprogramma's. En je vraagt je dan op een gegeven moment ook af, ja, hoe lang gaat dit nog door en moet ik. Hè? Dat dachten we toen allemaal, dat zou ophouden en was alleen maar voor de jeugd. Bleek niet zo te zijn. Mm. Bob Dylan gaat ook gewoon eeuwig en ah, altijd ja. maar door. Ja. Je gaat nu een non-fictieboek maken. Ja. Daar ben je aan bezig? Ja, Eigenlijk halverwege, ja. Hoe gaat het heten? Uh, ik heb alleen maar een werktitel. Uh, dat gaat. Uh, de, de, die werktitel is A Meditation on Rock'n'Roll and Aging. Nou, kijk, daar zijn we rond. <laughs> Lekkerheid. Wat, wat, wat ga je precies doen? Nou, um, ik werd er door geïnspireerd door dat, dat, dat incident. Wat, dat interview wat ik je net vertelde, dus met uh, Mick Jagger bij de, ja. uh, bij de BBC. Um, maar ik heb zelf dus, dus ook een aantal malen gedacht van die muziek, dat is niet serieus meer. Je moet echt... Er zijn dingen in het leven die echt ergens over gaan. He, dus verhalenbundels schrijven... Nou. over literatuur schrijven... in plaats van over die kindermuziek. Um, dat is met mijn generatie dan... Wat dat betreft, dat is geen verdienste, maar dat is pure mazzel. Mijn generatie is daarmee opgegroeid en heeft. Het is dus de muziek van, van een generatie geworden. Ik vind die hele discussie over. kan dat nog wel, Bob Dylan? Kan dat nog wel, de Stones? Dat vind ik. die gaat uit van een verkeerde premisse. Ik bedoel, afgezien van het feit of je vindt of. Uh, de stem van Bob Dylan nog wel aan te horen is. die gaat uit van een verkeerde premisse, namelijk dat popmuziek. we dat, dat, dat die rare verzamelterm gebruiken... Dat, het de muziek, dat dat muziek voor de jeugd is. Dat is al decennia niet meer zo. Het is de verzamelnaam... voor een enorm scala aan muziek... die ergens een bron heeft... in de jaren 50... maar soms ook bijna niet meer hoorbaar. Uh, en die nu opgedeeld kan worden... in een hoeveelheid genres... dat bijna niet meer te tellen is. En subgenres enzovoort enzovoort enzovoort. enzovoort. Uh, en sommige genres spreken... Teenagers aan en andere genres, subgenres, die spreken uh, mijn generatie aan. Maar dat gaat ook, dat wordt ook steeds diffuser, merk ik. Ik, ik heb toevallig een paar keer de, de proef op de som genomen met studenten die me kwamen interviewen. En dan vraag ik, naar nou, welke muziek luisteren jullie eigenlijk tegenwoordig? Hmm, Simon and Garfunkel, zei een meisje. Een meisje van twintig? Ja. <laughs> dat bedoel ik alleen maar. Weet je wat heel belangrijk is daarin? Um, internet. Uh, mensen downloaden, hebben, zien geen hoesen meer. Uh, zien geen foto's meer. Ze, alleen, ze horen, ze worden doorgelinkt naar iets anders. Ze luisteren alleen maar naar... Uh, vind ik het leuk of vind ik het niet leuk? Of vind ik het leuk of vind ik het spannend? Vind ik het, uh, vind ik het geil vind ik het interessant? Wat dan ook. Uh, die hele context die wij er wel bij hebben, mijn ja. generatie, die bestaat niet meer. En hoe het eruit moest zien bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. En, en dat, daarom, daarom is dat zo'n boeiend uh, gegeven van hoe, he, dat iedere keer weer, ik, ik ben wel drie, vier keer gestopt met schrijven over popmuziek toen ik bij de volksland was gestopt ben ik weer begonnen onder een schuilnaam benen bij de NRC, toen weer gestopt, van ja nu moet het echt afgelopen zijn toen weer bij de groene doorgegaan en ondertussen bij de VPRO steeds maar weer plaatje nu heb ik weer een, een, een, een, een platenprogramma op Kix Radio, iedere week op maandag doe ik weer, zit ik weer ook een rol te draaien Oké, okay, dat is allemaal gebleven. Dan is er <lacht> toch nog één ding wat je misschien uh, tenslotte ja. ook nog eens in overweging zou moeten nemen. Misschien ben je er ooit wel eens aan begonnen. Kijk, die roman over de jaren zestig. Ja. Waarom schrijf je? Heb je die wel eens geprobeerd te schrijven? Nee. Um, eh, eh, het is net zoiets als de Amerikaanse roman. Hè? De Nederlandse die, die, literatuur ja, zit nog op de roman over de jaren zestig te wachten. Die is in, in, in, in, scho in, uh, in schoonheid gestorven. Nee, nee, niet in schoonheid. Je dat, dat, is, dat, is dat, dat is dat boek waarvan ik net over vertelde. Waar ik, voor, waar ik in... Uh, begin jaar tachtig uh, uh, vrij af had genomen. Nou, zie wel. Ik, ik, ik wist het niet. Maar ja, intuïtief ja, ja. gokte ik het. Ja, ja, ja. Dat klopt. Dat, uh, daar was je aan begonnen. Ja, daar was ik aan begonnen. Uh, en het is, Uiteindelijk is dat... <laughs> nee, het is niet, mijn, niet iets waar ik graag over praat. Maar dat is wat uiteindelijk een novelle van 100 pagina's is geworden. Ik had er geen puff meer voor. Maar uh, ik, ik moet je zeggen... Een, een roman zie ik niet... Ja, voor mijn part verhalen gaan nou ja. over die periode. Want het is toch raar. Waarom, waarom is dat nooit... Dat is toch raar. Nou, het is nou best... ja, het wacht wel. even. Ook de Jong, wacht even. Het ja, ja. is echt, echt een schitterende roman, hoor. Die voor een deel wel. Die overgang in die tijd wel... wel, wel, wel Pier in Oceaan heb ik het over. Ja. Die heeft dat wel, maar dan vanuit de provincie veel meer. En jij bedoelt natuurlijk vanuit het brandpunt Amsterdam misschien. Ja. Ja, ja, ja, ja. In Amerika, of is het onzin wat ik nu zeg... denk ik dat een soortgelijke roman er al lang geweest was. Van iemand als ik? Ja, of van een Amerikaanse schrijver. Het is toch raar dat die dat, dat niet... Jawel, die zijn er wel hoor. Huh? Mac Walletzer bijvoorbeeld. Uh, die, uh, ja, dat dus wel. Maar waarom, wat, wat, wat, wat, wat let je? Of wil je gewoon eerst nog een. een, een... Het, dit heeft me, het schrijven hiervan, vooral die laatste, de meesters die uh, vijf meesters van Harold, dat heeft me ongelooflijk veel plezier bezorgd en uh, de, uh, uh, heel erg ge ge geïnspireerd tot, tot meer. Oké. Okay. Dat is dan afgesproken. <laughs> En dit was Brands met boeken op Radio 1. En ik sprak met Jan Donkers over zijn verhalenbundel. Elvis ligt op zorgvliet, uitgegeven door Uitgeverij De Harmonie. Volgende week komt dit programma rechtstreeks vanuit Den Haag. Want daar is dan het literaire festival Crossing Border. En ik heb in elk geval dan de gast Erik Lindner en Willem, de tekenaar Bernard Holtrop. Mm. Want het festival heeft behalve muziek en literatuur eh, nu ook een podium... Voor. Strips. Strips is niet het goede woord. In Amerika zeg je dan weer graphic novels. Dat vind ik ook niet echt een mooi woord. Willem is volgende week te gast. Dadelijk naachten. Max met twee dingen hier op Radio 1.